Als any words that I have spoken have commanded attention, dat is alleen because they find an echo in the breasts of those of every land and of every race who love freedom and are the foes of tyranny. Mijn naam is Sander van Luid en ik heb vandaag te gast Dr. Sid Lucassen, ondergangsfilosoof, conservatieveling. En um, een uh, uh, welwillend uh, object van haat door uh, de linkse media in Nederland. Um, wel bekend bij velen van jullie. Dr. Sitt, welkom. Dag Sander. Nou laat ik om te beginnen even zeggen dat die uh, labels die je erop noemt wel gekscherende labels zijn. En <laughs> afkomstig van de anderen, niet zozeer van mijzelf. Precies, want uh, er was, uh, een paar dagen geleden hadden we haat-opa Han van der Horst van uh, joop.nl. ...die jou een ondergangsfilosoof noemde... ...en jou uh, met wat andere types uh, op een rij stelde... ...maar uh, ja... Ja, het ook wel grappig van die gast... ...dat hij het dan heeft over salafistische imams... ...nou, daar maakt hij het wel heel bond mee hoor... ...want dat vind ik nogal een isla islamofobisch uitgedrukte van haatopenham. opahan. <laughs> ...en ik vond het ook wel grappig dat uh, Ham dus een tekstje had... ...over een of andere kardinaal van de kerk... ...waar hij het dan niet mee eens was... En dat mondden dan uit in een soort kritiek op geen stel in de post online. En ik vond het er zo ver gezocht. Maar ja, wat ik al zei, hè? links verbindt alles met alles. Dus industrie wordt verbonden met klimaat. Klimaat wordt verbonden met migratievluchtelingen. En dat wordt weer verbonden met institutioneel racisme. En zo verbinden ze alles met alles. En net zo, nou gelukkig was er Klaas Boltjes... die dit uh, heel goed doorhad, dat spelletje. En die zei meteen van, oh, ja maar hallo, Lucasse, die komt in tegenstelling tot regressief links... komt die op voorwaarde als meritocratie, sociale mobiliteit... en hij wil ook dat onze parlementariërs... de volksvertegenwoordigende rol goed oppakken... en ook kritisch zijn ten aanzien van het kabinet... en uh, niet slaafs, maar met de coalitie meelopen. Nee, juist transparantie, controle... Dat zijn de kernwapen van uh, Sid. Ja, en Sid is dus helemaal niet, uh, niet, niet zo conservatief gesteld... maar die probeert juist een uh, bezielend elan uit te dragen... zodat die uh, regressieve linkse, ja, dat die weer een beetje uh, de, de draad oppakken... Hè, en dat die er weer een beetje ja, wat realistischer worden. Hè. Dus, uh, ja, wat dat betreft uh, ben ik heel blij dat Klaas Boltjes het even voor mij opnam daar... in, uh, in die comment-sectie, want... Uh, ja, ik heb het al eerder gezegd, Sander... kijk, mijn, mijn aanhangers, hè, mijn lezers, mijn volgers... De mensen die inspiratie putten uit wat ik schrijf, dat zijn vaak mensen met een uh, arbeidzaam leven, dat zijn vaak uh, MKB'ers. En die hebben niet zo heel veel tijd om uh, al die discussies overal op mij te gaan verdedigen in comment secties en allerlei trol waren. Terwijl mijn, uh, mijn, ja, mijn haters, uh, ja, die leven dikwijls van uitkeringen en gesubsidieerde baantjes. En die hebben zeeën van tijd om elke discussie te vergiftigen en elke discussie te, ont te ontregelen. En, en daarom zie ik er ook geen hel in om puur alleen maar op het internet verder te gaan. En puur alleen maar verder te gaan met, met artikelen en posts en zo. Want ja, eh, trollen zijn er toch altijd te veel. En dat zijn die Social Justice Warrior activisten. Die zijn zo fanatiek, die weten elke discussie te vergiftigen. En die, die weten elke geïnteresseerde buitenstaander af te schrikken. Uh, dus we moeten mensen bijeenbrengen, uh, we moeten die haat openhands, die kunnen we alleen maar omzijden door dus fysiek bijeen te komen, met café met discussieavonden. En dat brengt ons tot de nieuwe kerk, uh, de kerk van het vrijdenk. Natuurlijk wordt je kerk natuurlijk hartstikke ironisch, het gaat dus om rationeel debat op inhoud en niet op vreemding. En daar wil ik mensen voor bijeenbrengen met die crowdfunding. Precies, want dat is het grote project waar je nu mee bezig bent. Uh, op voordekunst.nl heb je het project genoemd Verhalen uit de Samenleving. Maar uh, uh, we hebben achter de schermen we hebben natuurlijk al vaak contact gehad. En uh, feitelijk zijn we bezig met uh, de Nieuwe Kerk. Zoals we dat uh, gekscherend voorlopig even noemen. Um, en uh, ja, ook even in het kader van wat je net zei. Hè, in deze verwarrende tijden snappen heel veel mensen gewoon niet dat jij eigenlijk... ...progressief bent en dat heel veel andere mensen juist conservatief zijn geworden. Um, terwijl ze op jou het labeltje conservatief of alt-right uh, plakken. Je wordt zelfs in verband gebracht met graphic bijvoorbeeld, bij Buitenhof. Um, maar dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk, ja, links is van progressief feitelijk conservatief geworden. En jij en anderen met jou, die ja, in mijn optiek vechten juist voor het behouden van de progressieve waarden... En dat wordt dan opeens als conservatief gefriend. Um, maar goed, daar zit een heel verhaal heel achter. Ik heb er laatst ook nog een artikel over geschreven. Over uh, links en rechts. Um, ja, het is gewoon zo. Uh, hun redeneren als volgt. If you can't convince them, confuse them. Hè? Ze moeten zichzelf in allerlei bochten gaan wringen. Want wat moeten ze? En de homobeweging verdedigen. En de conservatieve islam of zo. Hè? Dat wordt allemaal wel heel raar. Dus ze moeten zichzelf nu allemaal bochten gaan wringen. Ja, maar... Of Subsidies voor multinationals om te vergroenen. En ik van oh, maar wacht even. Daarmee wordt het busvervoer wordt wel duurder. Hè, voor uh, ja, een bijstandsmoeder die gewoon met, uh, met de bus naar de Aldi moet. Ja, uh, die gaat betalen voor al die, die biogasvergadering van al die ambtenaren of zo. En het groot kapitaal dat nu. Uh, ja, vergroeningssubsidies krijgt, dat was nog de klassenvijand van links of zo. En hoe zit het dan met seksuele vrijheden en de islam, of met vrouwenemancipatie en de islam? Nou, ze moeten zichzelf in steeds raardere bochten gaan wringen om nog. Uh... Ja, discussie te kunnen voeren. Dus ze gaan discussie uit de weg. Ze beginnen een beetje te framen. Ze beginnen een beetje een brevikje erin te gooien. De Godwins komen eraan te pas. Precies, precies wat jij zegt, Sander. En ik zie mezelf nog niet eens zozeer als conservatief. Ik, ik zie mezelf veel meer als opkomend voor sociale mobiliteit. En, en, en dat het echt om talent moet gaan in deze maatschappij. En niet puur om netwerkjes en inkrouten waar het nou te vaak om gaat. Maar ja, dat is voor links natuurlijk verwarrend. Want zij spelen elkaar voortdurend al die baantjes toe in die, uh, in, in die bubbels. En ze noemen zichzelf dan zogenaamd links of progressief. Maar ja, eigenlijk zijn het ook gewoon maar de handlangers geworden van het grootkapitaal. Die gooien het via de EU gooien ze het op, een, op een akkoordje. En volgens genderneutrale toiletten. Hè? Maar goed, wat heeft die SP-stemmer daar in godsnaam aan? Helemaal niks. Je kan wel zeggen, uh, elke, elke grote multinational moet een vrouwenquotum hebben. Of moet uh, verduurzamen of wat dan ook. Maar ja, wat koopt de... Verliezen van de globalisering nou, daarvoor? Hè? Heel weinig. Nou, en daarom wil ik dus die nieuwe kerk om te laten zien... nee, hè? de bezwaren die mensen hier tegen hebben... dat is niet allemaal irrationeel onderbuikgevoel. Daar zitten heel goed doordachte analyses bij. Daar zitten praktische ervaringen bij. Hè? Nou Die wil ik naar boven brengen, die wil ik boven tafel krijgen... en die wil ik stem geven om te laten zien... wij zijn niet alleen en wij zijn geen uh, onderbuiktokkies. Nee, er zitten doordachte analyses bij... Die worden in de politiek worden die doodgeslagen met nou, al die ad hominem's en al die framing die jij net noemde. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan bezielen en inspireren. En wij steunen vrijdenkers, wij steunen realisten. En door deze crowdfunding laten wij zien dat wij niet alleen staan en dat we niet alleen zijn. Dat we met velen zijn en Eendracht maakt macht. Dus storten, doneren, steun dit project. Hè, omdat u het belangrijk vindt, omdat u deze verhalen de ruimte wil geven en niet... Dat zoals bij de staat, waar je dus verplicht mee betaalt op allemaal postmoderne uh, denktankjes, via allemaal, denkt allemaal subsidienetwerk -net in crowdbubbles. Nee, dit is een project dat voortkomt uit private initiatieven en uit oprechte betrokkenheid en uit solidariteit met de organisator. Precies, want je hebt het ook over deugddynamiek. Uh, dat is een term die aardig in opkomst is gekomen, uh, uh, vooral door jou zou ik zeggen, de laatste tijd. Kun je wat meer vertellen wat die deugddynamiek is en waarom het zo moeilijk is om daar tegen in te gaan? Ja, nou dan neem ik dus weer even het voorbeeldje Jernas Gate, hè, wat ik ook al met jullie heb besproken bij de Battenvieren podcast. Nou, waar ging het eigenlijk om? Een interview van Jernas van een hele lange tijd geleden van meerdere pagina's. Ja, er werd één citaatje werd eruit gepakt en dat werd helemaal uitvergroot. En vervolgens werd alles wat Forum voor de democratie ging doen, werd afgemeten aan de lat van dat ene uitspraakje. Ja... En dan kom je op een gegeven moment in een, in een dynamiek van, ja, maar wat moet je dan doen? En moet je dan zeggen, oké, okay, uh, Joost Niemuller, dat is te erg. Want uh, Joost Niemuller, uh, die, die praat over ras en EQ. En uh, dat, is, uh, dat vinden wij heel erg, dus daar gaan we het niet over hebben. En oké, okay, nou, dan hebben we Joost Niemuller buitengesloten. Maar wat dan? Wie gaan we dan buitensluiten? Gaan we dan bijvoorbeeld Geert en buiten uh, buitensluiten, die ook uh, positief over populisme schrijft, bijvoorbeeld, of positief over nationalisme schrijft? Nou, dan moeten we dat misschien maar demoniseren, want ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben, hè. Want nationalisme, dat leidt tot het buitensluiten van groepen die niet tot de natie behoren. Nou, nou dan hebben we dat. En zo is er altijd een hoogste boom die je kan omhakken. Er is altijd de volgende, meest controversiële uitspraak, de volgende hoogste boom. Dat, dat het blijkt, dat hebben we dat proces. Dat is nu gaande vanaf Jan Ma, tot en met Wilders tot en met Pim Fortuyn. En dat, ja, dat is gewoon, in alle mainstream media keert dat terug. Hè? Dus dat dingen worden verdacht gemaakt, worden niet inhoudelijk behandeld. De, de rationele kanten worden gewoon niet meegenomen in het verhaal erover. Het is een ja. frame. Ja, nou ja. dat is de deugdynamiek. Denk maar aan de communistische partij. Als Stalin sprak, dan begonnen alle communisten te klappen. Maar niemand stopte ooit met klappen... Want degene die als eerste stopte met klappen, ja, dat was natuurlijk geen goede communist. Hè? Die uh, was niet enthousiast over het communistisch project. Exact, dus op een gegeven ja. moment, communisten die moesten bellen laten afgaan om het om volk te, te, te laten stoppen met klappen. Anders kwam het <lacht> programma niet verder. <lacht> nou, dat is, dat is de deugdynamiek. Dat is de deugdynamiek hè? Je, je, hoe kan je het ooit nog goed doen dan? Hè? Moet je je dan een uh, foto gaan maken met de LGBTH-beweging of zo? Nee, zelfs dat is alweer niet goed. Want uh, jij als uh, blanke man mag niet meepraten uh, over de issues van uh, zwarte mannen. Want dan ga je een cultural appropriation doen. En je gaat je een thema uh, toe-eigenen wat niet je, aan jou is om jezelf over dat thema uit te spreken. Enzovoort. Nou, Dat zie je met die hele discussie rond uh, Alice Dreger. Zie je dat wel in, uh, in de academische wereld. Of met Lindsay Shepard. Of met James de Het houdt gewoon nooit meer op. Zelfs ja, uh, blanke, progressieve mensen die iets willen zeggen over uh, uitsluiting of, of racisme of wat dan ook. Ja, zelfs zij krijgen al te maken... met dat ze zich profileren op thema's... waar ze zich niets over kunnen zeggen... omdat zij niet het juiste gender zijn... niet het juiste ras zijn... en zelfs zij worden al aangevallen... want jij weet als blanke persoon toch niet hoe dat is. Hè? Nou, uh, en op die manier krijgen we een totale verbrokkeling... van een debat waar het helemaal niet meer over inhoud gaat... en waar we alleen maar bezig zijn met elkaar de maat te nemen. En er is een groeiendeel van Nederland dat zegt, nou dat is echt gek, dit, is, dit gaat te ver, dit slaat nergens meer op. Juist in deze tijd van het geopolitieke relevantieverlies van Europa, hebben we een rationele toekomstvisie nodig, we hebben inhoudelijke bezinning nodig, en dat kan niet meer in deze verziekte debatcultuur, verziekt door de deugddynamiek, dus laat dat maar gaan, wij gaan ons eigen levensbeschouwelijke huis oprichten, wij gaan samen tot een herbronning komen op de bezielende waarden van het Westen, wij gaan rapporten uit de samenleving bespreken met elkaar. En dat is precies wat de Nieuwe Kerk biedt. Dat is precies waar het Kraus van het project voor is opgericht. Ja, exact. Ja, Het is een soort race to the bottom. Hè? Dus eigenlijk, uh, het is een race to the, to the bottom van wie is het meest zielig. Hè? In, in de huidige cultuur marxistische sfeer die er hangt. Uh, hoe zieliger, hoe beter eigenlijk. Aan de andere kant... Heiliger, ja. Hoe zieliger, hoe heiliger. Ja, aan de andere kant, hoe, hoe meer ik deug, hoe heiliger ik ben. Hè? Dus daar bieden mensen ja. ook tegen elkaar op, uh, om te laten zien ho hoezeer ze deugen. Um, ja, deug deugopbieding. Deug ja, en, en, en wat ik daarbij zie, is, is dat, uh, dat we ook steeds verder afkomen te staan van rationeel denken. Uh, toevallig, je had het net over Geert de Waling. Uh, afgelopen paar dagen was er een artikel van, over hem uitgekomen bij de correspondent... Um, hij scheen zes uur lang gesproken te hebben met een uh, verslaggevers daarvan... die hem heel graag wilde leren kennen. Want ze vond het ja, toch zo'n rare man, hè? Um, En uh, in dat artikel stond heel erg van... ja, hij denkt ook de hele tijd zo rationeel. En, en, en dat zo intrigerend dat iemand rationeel denkt. Dat ik echt denk van, hoe ver zijn we eigenlijk al als maatschappij... dat dat rationele denken gewoon opzij wordt geschoven? Maar wat, wat ik heel angstwekkend vind, is eigenlijk dat wetenschappelijke feiten ondergeschikt worden gemaakt aan deugen. Weet je wat? Ja, zin? maar ja. Sander, daar wil ik even wat op zeggen. Want ten eerste, ik ga dadelijk ook even in op dat correspondent-artikel van Geert de Waling, wat ja. je toevallig aanhaalt. Ja. Maar eerst, ja, deze, dit, dit wat je nu allemaal vertelt, de laatste twee minuten, dat is uh, gewoon het plot ook van mijn boek Avondland en Identiteit. Uh -huh. En ik heb daar met iedereen over gesproken, uh, tot de hooggeplaatste mensen in de VVD, tot en met hoge ambtenaren, en in de Europese Unie zelfs. En er is gewoon helemaal geen flikker veranderd, Sander. En dus deze analyse is heel doordacht. Nou, je zet hem in de Battenvieren podcast, daar hebben we het er ook over gehad, in uh, de Democratie in Media samen met Nou, dan zet... Uh, YouTube daar heimelijk een algoritme op zoals uh, polariserende content en dan krijgt het niet meer dan 1300 views of zo en als het er al meer krijgt dan wordt de teller toch naar beneden bijgesteld het komt niet meer in de zoeksuggesties en zo wordt het hele debat gewoon compleet kapot gemaakt. Hè. We gaan gewoon toe naar een, een Brave New World, een 1984-achtig scenario. Denk George Orwell, denk Huxley, control the media, control the mind. Dus ja, we vertellen niks nieuws en de hoge ambtenaren weten dit maar ze kijken de andere kant op. Hoge politici Houden hun mond er wel over, want het onderwerp wordt te complex geacht om zich te laten verpakken in een slogan of in een soundbite om de verkiezingen mee te winnen. En zo verandert er helemaal niets. En daarom wil ik dus uh, ja, een uh, zuil oprichten. En dan gaan wij met elkaar dit debat maar voeren met de mensen die er wel in geïnteresseerd zijn. Gaan wij zelf onze instituties oprichten, eigen onderwijs op lange termijn. En alles wat er maar mee te maken heeft om het menselijk leven gestalte te geven. Dus dat, dat is punt 1. We kunnen wel op de poort van de elite blijven beuken, blijven rammen, heeft helemaal niks geen zin. Het is hun probleem niet. Zij hebben het geld om de problemen uit de weg te gaan. Zij hebben de connecties om hun eigen vrienden, hun eigen kinderen aan mooie baantjes te helpen. Waar het veilig is, waar technologie hen afschermt van het verval. En waar ze nooit met de ellende in aanraking komen die ze zelf over de rest van het land uitstorten. Ja. En uh, als jij het probleem te sprake brengt, dan zullen ze heel eventjes uh, kort uh, oh ja, sorry, oh nee, ja. nee, ik begrijp uw gevoelens en ze gaan weer verder in hun eigen ivoren toren. Dus ja, we kunnen op die poorten blijven beuken, maar er zal niks door veranderen. Dat kunnen we wel concluderen. En wat is nou eigenlijk? Ja, er is een hele hoop gebeurd, maar in feite is er wezenlijk niets veranderd sinds... Uh, Sinds al die politieke experimenten die we gezien hebben de afgelopen 15 jaar. Nu, dan ga ik even nog door op het uh, correspondent-artikel. Mm -hmm. ja, dus, dus ik denk dus: waarom zeg ik dit allemaal? Omdat ik dus denk dat er vanuit de politiek niks meer uh, te veranderen is. Want de maatschappij die legt steeds meer problemen op het bordje van de politiek. Dus Torbek had zoiets: een politicus moet één keer in het jaar of zo vergaderen, één keer in het jaar bijeenkomen. Oh, nou, dat is natuurlijk flauwkul, maar. Een paar keer per week of zo. Maar tegenwoordig zijn politici dag en nacht bezig, moeten overal een, een oordeel over hebben. Oh, er is een, een luipaard ontsnapt ergens of er gaat een paard ergens dood van donger. En de politiek moet er al een mening over hebben. En tegelijkertijd verliest de politiek gewoon haar invloed. Hè, aan, denk aan de multinationals. Vroeger had één land meerdere banken. Vandaag ja, zitten meerdere landen bij dezelfde bank. Hè. Dus, maar zie ook de, de globalisering. Politiek verliest gewoon de macht aan het internationaal georganiseerde kapitaal en tegelijkertijd verwachten wij als maatschappij steeds meer van onze politiek. Nee, wat we nodig hebben is een herbronning, een opnieuw bezielen van het volk en dat kan geschieden via een nieuwe kerk. Dus dat is een manier om nieuwe creatieve gedachten in de wereld te brengen. Het vrijdenken, denken. Denk ook maar aan... En dan kan je Westen, wat hij recent heeft gezegd, ja, de enige manier om te ontsnappen aan mentale slavernij is om vrijdenken boven alles te stellen. Nou, dat gezegd hebben ik lees even het citaat voor van het correspondent -artikel. Daar staat, uh, maar stel, we gaan ervan uit dat je een zeldzaam, maar overduidelijk brandend kruis in de voortuinachtige vorm van racisme tegenkomt. Wat als de mensen die de wet zouden moeten naleven ook bevooroordeeld zijn? Als je het geld, de tijd of de mentale ruimte niet hebt om een rechtszaak aan te spannen. Je talloze anderen voor je die route hebt zien bewandelen, keer op keer zonder succes. Je in een positie zit die je bang bent kwijt te raken, bijvoorbeeld je baan. Nou, en dit zegt die mevrouw dus tegen Waling, met als argument, ja, in theorie heb je een juridische bescherming tegen racisme. Maar in de praktijk is racistische die zijn zo subtiel... dat je eigenlijk weinig hebt aan die juridische handvaten. Dat zegt eigenlijk die mevrouw. Maar hetzelfde citaat gaan we anders interpreteren. En dan zou ik maar eens kunnen zeggen... waarom doen mensen geen aangifte meer? Of een is, of een fiets wordt gestolen of er is een inbraak, of wat dan ook. Ja, de politie lost het toch niet op. Je bent een hele hoop tijd kwijt en het maken van je aangifte... maar er wordt met heel weinig misdaad echt opgelost. Dus je raakt jezelf kwijt in een bureaucratisch proces... En je gaat er zoveel tijd mee kwijt zijn dat je ook mentaal er helemaal door in wordt genomen. Je wordt alleen maar depressiever door het eh, trekken aan een doodpaar. Dus mensen gaan geen aangifte meer doen en verliezen hun vertrouwen in het juridische systeem. Ja, dus dat verhaal van die correspondent mevrouw is eigenlijk bedoeld om een soort identitaire uh, agenda van migranten uh, te verdedigen. Maar hetzelfde argument kun je gebruiken om een goed, goed pleidooi te houden voor law and order. Ja, als mensen vastlopen in bureaucratieën en er geen vertrouwen meer in hebben... Ja, dan gaan ze geen aangifte meer doen. Ja, dan verlies je dus het vertrouwen in de politie en in de autoriteit om misdaad te bestraffen. Maar ook, je zegt, uh, je doet er niks tegen, want je ziet dat anderen deze, wandelen, deze route bewandelen zonder succes. En als jij datzelfde gaat doen, dan raak je je baan kwijt. Nou, dan gaan we even terug naar Pieter Duisenberg En dan gaan we even terug naar de discussie over eenzijdigheid in het academische wereld. Waar iedereen toch kosmopolitisch, progressief... ...postmodern is of moet zijn of in ieder geval niet altijd uitgesproken rechts of kritisch of kapitalistisch of conservatief of patriotisch voel je het ook benoemen. Want ja, dan word je toch anders aangekeken tijdens de stafsectievergaderingen. Staf, ja, dan merk je toch dat jouw artikelen minder snel gepubliceerd. Ja, dan merk je toch dat jouw onderzoeksaanvraag dat die keer op keer wordt, wordt afgewezen en dat jouw aanstellingen niet worden verlengd. Hè. Ja, kan ik dat juridisch hard maken? Ja, of... Waarschijnlijk niet, dus ik kies eieren voor mijn geld en ik ga maar wel wat minder uitgesproken zijn. Ik ga ook maar mee in de heersende cosmopolitische opinie van mijn vakgroep op de universiteit. Ja, nou, dat is precies het perfecte argument, hè, wat je uit die woorden van de correspondent mevrouw ook net zo goed kan reconstrueren. Dus uh, ze proberen daar een identitair discours op te bouwen tegen waling, maar diezelfde argumenten kunnen precies gebruikt worden om juist de, de casus te bepleiten van mensen zoals ik. Ja, ja. Ja, dus we hebben inderdaad een zuil nodig. Um, een zuil waarbinnen we uh, op een rationele manier met elkaar kunnen debatteren, op inhoud, hè, zonder meteen kapot gemaakt te worden of geframed te worden of wat dan ook. Um, maar ik denk dat een zuil ook juist zorgt voor die geborgenheid die mensen niet meer voelen, bijvoorbeeld bij de overheid. Um, hè, want we zijn natuurlijk steeds meer taken bij de overheid neer gaan leggen, want de overheid is groter en de overheid zorgt wel voor u tegelijkertijd zien we dat de overheid heel veel dingen gewoon niet eens meer voor elkaar krijgt. Ik bedoel inderdaad, uh, het aantal aangiftes wordt minder... maar waarschijnlijk niet omdat er minder misdaad is... maar omdat de politie het gewoon niet serieus neemt. De migratie wordt gewoon niet aangepakt. De fiscus die ligt geloof ik op dit moment op zijn gat. Dus iedereen ziet inderdaad dat de overheid problemen niet op kan lossen. Maar tegelijkertijd verwachten we wel van de overheid dat ze onze problemen op gaan lossen. Want eigenlijk zijn we dus dat... ...contact met onze omgeving kwijtgeraakt. Dat is denk ik ook iets van nou ja, de afgelopen 40, 50 jaar. Is dat een analyse die je ook deelt? Ja, dat klopt inderdaad. Dus Dat gaan we eigenlijk een beetje terug op Alexis de Trockenville. denken, de Marxie in Amerika. Mm -hmm. Ja, Het punt is wel, als wij als burgers alles van de staat gaan verwachten... ja ...op een gegeven moment eisen we zoveel rechten op... ...dat die rechten met elkaar in botsing gaan komen... ...en dat er een chaos ontstaat en dan leggen we het probleem maar terug bij de staat. Hè? Dus zelfstandige mondige burgers eisen hun recht op, maar dan blijkt dat er zoveel rechten zijn die moeten worden gewaarborgd, dat ze met elkaar in strijd raken en dan wordt het een chaos. En dan verwachten we alsnog dat de staat in een soort ja, almachtige, alwetende vader voor ons weer de kool uit het vuur gaat halen. En uh, dat legt een ontzettend grote druk natuurlijk op die administratieve uh, ja, monog die dan ontstaat. Ja. En precies wat jij zegt, hè, terwijl een gezonde samenleving, ja, daar leven de waarden juist van onderaf. Hè. Zijn we zijn met elkaar betrokken vanuit belangrijke waarden als goed nabuurschap en uh, civil society. Ja, dat zijn toch inderdaad uh, de waarden die van onderop moeten komen. Hè. Een maatschappij waar de mensen weer echt voor elkaar klaarstaan. En, ja, daarom zeg ik ook wel, uh, Sander, de, de belangrijke uitdaging van het liberalisme vandaag de dag is... Hoe kunnen we de voordelen van dat liberalisme behouden, hè, van de economische en de seksuele vrijheid? En tegelijkertijd de sociale samenhang van de Europese cultuur versterken. Ja, want zelfstandig denkende creatievelingen. Daar hebben we het weer even over die vrijdenkers. Ja, die zelfstandig denkende creatievelingen die zorgen voor de verdieping van een cultuur. Maar tegelijkertijd is ook sociale samenhang nodig voor het versterken van zo'n cultuur. En wat je dus ziet is dat al die social justice warriors en postmoderne academici en die cultuurrelativisten, dat die elkaar heel goed weten te vinden via hun netwerken, via hun bubbels en via hun ambtelijke lobby's om hun projecten te subsidiëren. En dat de mensen die toch meer denken vanuit de grassroots, hè, vanuit die waarden die we net opnoemden, ja, dat die nog niet verenigd zijn en daarom ook zwak zijn, verdeel en heerst. En ja, zij kunnen hun projecten niet laten subsidiëren. Ze zijn eigenlijk buitengesloten. Dus daarom wil ik mensen bijeenbrengen om ook die sociale samenhang te creëren. Ja, terwijl tegelijkertijd zie je dat ook links merkt dat die samenhang er niet meer is tegenwoordig. Hè? Ik denk dat dat ook een reden is waarom we die identity politics zo op zien komen. Omdat uh, mensen zich in groepsverband natuurlijk veel meer geborgen voelen dan bij zo'n anonieme grote overheid. Dus aan de ene kant zijn ze voor een grote overheid, die inderdaad uh, een mm -hmm. cultuurmarxistisch denkbeeld op wil leggen. Maar tegelijkertijd organiseren ze zich wel heel lokaal. Um, die documentaire, de mensen van nu, we hebben het er al vaak ja. over gehad. Uh, ik heb er ondanks een artikel nou, over geschreven. Ja, Ik heb er ook naar verwezen in uh, de levenslust en dozendrift. Ja, exact. Uh, de grap vind ik juist, dat uh, het zijn al voor het algemeen linkse mensen. Ik denk dat ze politiek gezien heel link zijn. Maar tegelijkertijd erkennen ze denk ik wel, of zit er heel veel frustratie in het feit dat ze zich heel anoniem voelen tegenwoordig. Ze klagen heel erg over het systeem en dan denken zij dat ze heel erg tegen het kapitalisme zijn. Maar feitelijk zijn ze niet tegen het kapitalisme, want ze proberen wel met start-ups de wereld te verbeteren... wat gewoon kapitalisme is en wat mogelijk is door het liberalisme. Dus aan de ene kant merken ze inderdaad een soort gebrek aan geborgenheid... Um, ...en lossen dat dan op hun manier op... Hè? ...want uh, nou ja, ze gaan dan samen dingen organiseren... En, uh, ...dus dat zien we wel... ...maar aan de andere kant... Ja, ...het zijn wel nog steeds linkse mensen... ...die niet snappen waar het probleem vandaan komt. Ja, nou, ik wil je wel even een nuance bij maken... ...dat het steeds meer gaat over links en rechts... Maar ja, kijk, ik kan een heleboel punten van linkse mensen kan ik heel goed snappen. Bijvoorbeeld, ik heb ook niet het budget om een auto te rijden of zo, om maar een voorbeeld te noemen. Ik ga ook met het openbaar vervoer. Ja, en als je dan bij zo'n VVD-congres komt, waar ik dus een aantal jaar geleden was, en er werd een grap gemaakt, ja, er komen nog meer mensen, maar die zijn verlaat, want die komen met het openbaar vervoer. En iedereen lachte, lachte, lachte. en Jozef Senaard stond nog een te lachen, maar... Ja, dat is ook aan hun aan te rekenen, want zij als bestuurspartij zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. Ja. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het rijden en zeilen van de Nederlandse spoorwegen. Maar omdat ze er ze allemaal zelf er goed bij zitten, uit goede milieus komen en gewoon geld hebben... Ja, is het hun probleem niet. En dus kunnen ze er een grapje van maken. Nou, en in die zin kan ik heel veel sympathie hebben... Voor, de, voor linkse idealen en voor linkse mensen. Maar let wel, identiteitspolitiek gaat dat niet oplossen. De burgerlijke klasse is niet jouw vijand. De burgerlijke klasse is jouw bondgenoot... In, in de strijd tegen wat we net noemden. Dus die unholy alliance tussen EU-ambtenaren... het groot kapitaal en social justice warrior activisten. Die, die nu, wat willen zij nou? Zij willen... Het internet censureren om bijvoorbeeld geen polariserende uitspraken meer te hebben. Nou, daar is Merkel mee bezig, daar is Timmermans mee bezig, daar is Erik Smit van Google mee bezig. Maar hoe helpt dat nou die lagere klas? Ja, helemaal niet. Het is alleen maar goed voor politici om die verhalen te verzwakken die hun eigen campagnes mogelijk in de weg zouden kunnen lopen. Ja. Zoals uh, die kritische verhaal over migratie of zo, Ja, dat is racisme, dat gaan we niet meer plaatsen, weet je wel. Nou, dat is goed voor een aantal hoge spelers, maar wat, wat heeft de gewone man uit de straat eraan? Ja, eigenlijk heel weinig. En die laat zich door al die, die vaak gesubsidieerde social-duster warrior-brigades aanpraten dat het allemaal heel belangrijk is en dat dat het bepalende issue is. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat, wat, wat ik zo erg vind aan de, de elite, wel, wij zijn natuurlijk ook onderdeel van de elite als hoogopgeleide mensen, maar laten we het even hebben over de bestuurlijke elite. Um, zij snappen gewoon niet dat alles wat we nu hebben in onze maatschappij, dat dat bepaalde voorwaarden vereist. Hè? Zoals wat ik net al zei, rationeel denken. Dat heeft ons de wetenschap gebracht, dat heeft ons uh, vooruitgang gebracht en met die vooruitgang onze rijkdom. Um, ja, maar als is voor hen niet bang want zij, vroeg, zij schroeven gewoon de belasting omhoog en dan zijn ze er. Ze hoeven niet te innoveren. Nou ja. Ze hoeven alleen maar het imaat omhoog te houden dat ze innovatief zijn. Precies, hè? dus zij zitten zeg maar, op een grote pot met goud die we de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd. En dat geeft, geeft hun de luxe positie en ook nog een keer hun bestuurlijke functie om eigenlijk idealisme te bedrijven. Maar dat idealisme is wel totaal losgezongen van die werkelijkheid die dat idealisme mogelijk maakt. Dat heb ik ook in mijn... ...artikel uh, over die mensen van nu uitgelegd. Dat, want ja, dat is ja, een ook, goed artikel. Maar, dat is een goed ook, artikel en ook een goed punt. Dat zie je ook heel erg in die groep terug. Dus ze zien wel wat het probleem is... ...maar uh, ze snappen eigenlijk niet wat de oplossing is. Hè? Dus ja, uh, de huidige wereld bestaat... Uh, ...vanwege een aantal uh, vereisten voor deze maatschappij... ...namelijk vrijheid, uh, ratio, vooruitgangsdenken. En dat gooien ze eigenlijk gewoon... ...allemaal met het badwater weg. En dat doet de bestuurlijke elite nu ook... Het um, was niet snappen dat juist die um, kernwaarden, dat die het mogelijk maken dat we ons in de luxe positie bevinden om inderdaad uh, die deugddynamiek uh, in stand te kunnen houden. Ja, maar ik denk als ze dat heel goed snappen. Alleen het is hun probleem niet. Hè. Zoals ik al zei. zij beheersen de juiste, de juiste taal, hè, de juiste communicatieve Public Affairs taal. Hè, met de juiste cultureel progressieve accenten en het juiste ambtelijke jargon om tot uh, ja, bediend te worden door de ambtelijke molen. Ja, dus zij hebben de toegang tot de grote bedrijven. Zij hebben de toegang tot de Junkers en de Martin Selmayers van deze wereld. Dus zij worden bediend door hun verhaaltje. Hè. Dus zij worden bediend door hun belangengroepen. Maar, maar het punt is dat die andere klas, hè, vooral het MKB en zo... Nu heb je, het MKB is ook afgesplitst voor een deel van VNO en zo. Dat ligt allemaal overhoop met elkaar. Ja... Dat zij erachter komen dat zij die toegang niet hebben. En ja, kijk, als je zelf uh, een, uh, een, een, een leuke baan hebt en je woont ergens in een mooie wijk in Amsterdam. En jij hebt de connecties om jouw dochter stage te laten lopen bij een ambassade in Parijs, om maar iets te noemen. En jouw zoon, die zit ergens op een bedrijf waar iedereen niet naar binnen gaat. Die heeft een eigen keycard waar alles mooi is afgeschermd, alles is veilig. Ja, waarom zou je dan in één keer een mening gaan hebben over, weet ik wat, de opkomst van de Islampartij in... In België nu, of waarom zou je een mening gaan hebben over uh, boerkaas? Of waarom zou je dat uit? Je zou alleen maar in negatieve zin, zo'n zo kritische mening, zou jouw opwaarts, mobiele, vlotte cosmopolitische imago kunnen beschadigen. Hè? Dus dat mensen toch een beetje gaan fronsen van oh, is die persoon niet een beetje heimelijk racistisch of zo? Nee, waarom zou dat risico lopen als je toch zowel de connecties hebt als de financiële middelen. Als de be belezenheid, berei bereisdheid en talenkennis om jezelf overal te kunnen redden. En om dat gewoon zelf persoonlijk uit de weg te gaan. En alleen maar met mensen omgaat die ook voldoende vermogen en mobiel zijn om dat uit de weg te gaan. Daar kun je toch beter niks over zeggen dan vermijd je dat risico helemaal. Ja. Nou ja, zie je uh, gewoon het model ook van de VVD tegenwoordig. Bijvoorbeeld uh, Mark Rutte, die zei een paar jaar uh, geleden op de radio, ging het over uh, gebedsomroepen en moskeeën en minaretten. En dan zei hij, ah, dat vind ik verschrikkelijk. Nou, er was nogal wel een uitspraak hè, dat hij dat verschrikkelijk vond. Want, net wel, in Nederland is ook zoveel moslimburgers. Om vervolgens in één adem door uh, twee dagen later. moslims allemaal weer fijne Ramadan te wensen of zo. Ja, het is maar net wie luistert. afhankelijk van welk verhaal verteld wordt. Het is puur allemaal framing. Er zijn geen consistente ideologieën. Ja, er is eigenlijk weinig meer te bekennen in de politiek. Ja. Ja, en, en dat is niet alleen maar. Uh, dat zijn meerdere partijen. Denk maar ook aan, aan GroenLinks. Daar wordt voortdurend wordt gepraat over. Uh, Meetups, het idee van wij komen bijeen, en wij gaan samen met elkaar in discussie, maar eigenlijk is die meetup gewoon een grote zend-exercitie van de voorman. Een beetje Obama-achtig verheffingsverhaal. Ja, hij staat te zenden. Dat hij met zo'n ja, opgesloten hij... mouwen als ja. de nieuwe Obama. Ja, ja het nieuwe staat. Trudeau. Ja. Trudeau. Ja. Dus dat is een politiek overkoepelend uh, verhaal. En ja, hebben we het al eens eerder over gehad, Sander. Nu eigenlijk de grootkapitalisten en de multinationals de sleutels in de handen hebben van de nieuwe wereldorde. Hoe gaat de politiek zich nog profileren? Ja, niet meer op inhoudelijke programma's. Want we kunnen niet meer, zoals in de tijd van Den Uyl en in de tijd van Willem Drees allerlei invest uitgebreide investeringsprogramma's hebben waar we de economie gaan reguleren ofzo. Uh, ja, die macht hebben politici niet meer. Dus dan gaan ze dan andere dingen zoeken. Politici verliezen hun ideologie, ze schudden hun ideologische veren af. En ze worden motivational speakers. Denk maar aan Timmermans. Timmermans zegt zelf dit is het probleem en dit is wat ik ga doen en dit is mijn analyse. Hij praat altijd over, geef niet toe aan de angst. Geef niet toe aan de onderbuikgevoelens. Houd hoop. Wij zijn voorwaarts in een groot project. In een wenkende toekomst in de vaart der volkeren. Dus houd hoop, houd moed en geef niet toe aan angst en sentimenten. Het zijn motivational speakers geworden. Ze hebben geen... Inhoudelijk ideologisch geëikte programma's meer. Zelden maar. Het zijn, of er zijn one-issue partijen, denk aan 50 plus. Of de Partij van de Dieren, dat het one-issue partijen zijn geworden. Of identitaire partijen, precies wat jij net al zei, inspelen op een soort groepsgevoel. Oftewel migranten-issues of islamgerelateerde issues. Ja, dus we verwachten steeds meer van de politiek. Maar de politiek kan feitelijk steeds minder leveren. En dus. Betalen we uiteindelijk via het subsidiestelsel onze eigen rookgordijnen, onze eigen smoke and mirrors? Ja, dus... En dan moet je dat doorzien. Die gaan een exodus krijgen uit dat systeem. En die willen weg uit dat systeem. En die gaan samenkomen in een eigen nieuw leefbeschouwelijk huis. En dat is wat ik dan even noem voor de lol in Nieuwe Kerk. Juist. Kun je uh, uh, het wat concreter maken, hè? dat project Verhalen uit de Samenleving, dat is nu op de website Voordekunst.nl uh, Kunnen mensen daarvoor gaan doneren? Kun je daar wat meer over zeggen? Jazeker, ja, zeker. we zijn al best wel ver ook al. Hè? Uh, we zijn ongeveer een week uh, online en we zijn al uh, bijna op de 40%, dus het gaat best wel goed. Dus uh, blijf doneren en niet alleen zelf gaan doneren, maar vraag ook je studievrienden om te doneren. Hè? Stuur het linkje even door naar je ouders of stuur het even door naar je collega's of naar iedereen waarvan je vermoedt dat die persoon een deel deelt van dit onbehagen, maar ook ja, bezield wil worden, openstaat voor een oplossing en openstaat voor mensen samenbrengen en voor een gesprek op inhoud, stuur het door, deel het en doneer, want dat is de enige manier waarop het gaat werken. Als jij blijft wachten totdat de PvdA jouw leven een keer gaat verbeteren, ja, dan kan je lang blijven wachten. Je zult echt zelf in opstand moeten komen en zelf actief zullen worden en zelf die stap moeten zetten. Nou, je vroeg mij ook een concreet voorbeeld te geven. Een prachtig gesprek, wat ik onlangs had met uh, Manel uh, Messelmi. En zij is uh, in België actief voor de Movement Reformateur. Dat is een soort liberale uh, rechtse partij van het Franse deel, het Waalse deel van, uh, van België. En zij is zelf van Tunesische afkomst. En ze had het dus over de, de partij Islam, had ze het dus over. Dus dat ze zich daar wel zorgen over maakte, Want zij kende het klappen van de zweep al uit haar eigen land. Hè. Dus, zij weet hoe deze mensen denken en ze zegt, deze mensen, ja, die zeggen dingen die op ons radicaal overkomen, maar ze menen het. Ze staan voor wat ze staan. Hun waarden, hun, hun woorden drukken hun waarheid uit. Hè, wat werkelijk speelt voor hen. En Wij, westelingen, ja, wij zijn gewend dat onze woorden eigenlijk weinig meer betekenen. Wij zijn gewend dat onze woorden vol ironie zijn, vol geladen met kwinkslagen en... Ja, wij nemen onze eigen woorden al niet meer zo serieus, laat staan die van een ander. Hè? Mm -hmm. Nou, en dat soort analyses, ja, die ga ik dus bovenbrengen. Dus je ziet wel eh, dat wat we eventjes dan de kosmopolitisch-progressieve postmoderne maakbaarheidsdenkende bubbel noemt. <lacht> dat die deze de discussies toch liever uit de weg gaat. Ja, maar als we dit soort voorbeelden onder hun neus drukken van migranten die er zelf over beginnen... ja. Wat ga je dan nog zeggen dan? Dan kunnen ze niet meer hun morele, superieure slachtofferkaart trekken. En nog zo'n prachtig voorbeeldje wat ze mij vertelde. Prachtig verhaal uit de samenleving van een wethouder van een paar jaar terug. Die was toevallig van Marokkaanse afkomst en die ging over de cultuur. Dus zij had de portefeuille cultuur en het ging bijna volledig over Marokkaanse filmfestivalen. En daar ging bijna al het budget ging daar bijna aan op. En uh, volgens was de vraag, ja, maar hoe zit het dan met iets als literatuur of zo? Of uh, ga je ook nog iets doen met uh, ja, uh, Franse gedichten of zo? Of uh, is er ook nog een beetje aandacht uh, voor Baudelaire, om maar iets te noemen? Nee, helemaal niet. Het was allemaal al opgebruikt. En de PvdA, of nou ja, die, die, die Franse PvdA, die Waalse PvdA, die vond dat eigenlijk allemaal wel best. Want die had zoiets, nou ja, hiermee verzekeren wij onszelf van de migrant vote. Hè? Hiermee verzekeren wij onszelf tenminste van een stem van een deel van de gemeenschap. Dus die keken gewoon weg van die eenzijdigheid van het curriculum. Ja. En toen kwam het punt precies wat jij al aansneed van het liberalisme. Want toen zij daar wat van wilde zeggen, <güls> zeiden al die migranten tegen haar van, ja, maar hallo, de linkerpartijen doen dit voor ons migranten. Dus je moet geen kritiek geven, want dan bevel je je eigen nest waarop zij zei, wacht even, want dit denken, ja, dat duwt alle migranten in een groot groepsgevoel en in een grote groepsidentiteit, maar als liberaal wil ik opkomen voor de rechten van de individuen, ja, en voor de kansen van de individuen, en niet voor dit groepsdenken, want dat leidt uiteindelijk alleen maar tot polariseren. Nou, dat bleek vandaag dat zij gelijk in had, want die, die affaire van die, die Marokkaanse wethouder, die dan alle subsidies gebruikte... Uh, ...om haar eigen migrantenachtergrond te bedienen. Ja, dat is de cocon die toen al gesponnen werd. En vandaag is die cocon uitgebarsten... ...en daar is de islampartij uit naar voren gekomen. Ja, ja hetzelfde zie je in Nederland bij de PvdA en uh, bij DENK natuurlijk. He, dat, dat, dat groeit binnen de PvdA. De, de PvdA he, ziet zich dan als hoeder van de allochtonen. Nou ja, en op een gegeven moment heeft de PvdA zijn werk gedaan... ...en dan ontstaat DENK en dan neemt DENK feitelijk... Uh, bijna alle allochtonen over vanuit de PvdA... waardoor we nu inmiddels op negen zetels zitten... van de veertig van de geloof ik, bij de vorige verkiezingen. Um, en maar wat ik zelf zo raar vind... is dat, dat die mensen zelf niet inzien... dat wat zij doen feitelijk gewoon discriminerend of racistisch is. Um... Ja, dat zullen ze best wel inzien, Sander. Maar wat ik al zei, ze maken gewoon de analyse... kan ik het nog uitzitten? Mwa, ja, ik kan nog wel acht jaar uitzetten... Nou, dat is voldoende om genoeg bij elkaar te graaien aan subsidies en vergoedingen om er zelf lekker bij te zitten. Nou, dan pak ik nog een paar jaar pensioen erbij. Nou, ik heb genoeg geld om mijn dochter naar de mooie school te sturen. Voor mij is het wel goed. Hè? Ze zien echt wel in uh, dat ze fout bezig zijn, maar ze verdrukken die gedachten omdat ze gewoon klassebelangen hebben. Kijk maar naar uh, wat we al verteld over, over Kok en, en Jacques Wallisch. Ja, Die, die, dan, die het hadden het eerst had verduurd over de arbeider en blablabla bla, bla, en later... He, toen ze zelf de macht hebben, hebben ze PostNL kapot gemaakt... en hebben ze allemaal uh, al topbonussen voor, voor topvergoeding allemaal goedgekeurd. En hetzelfde voor Paul Roosemuller. Ja, die had het ook is... altijd over, ik ben ha havenarbeider geweest... nou, was gewoon een miljonairszoontje... en nu zit hij achter de schermen allemaal commissariaten die ook steeds te lobbyen voor hogere bonussen. Dus het is allemaal één pot mat. En al die mensen weten best wel ergens, he, in hun darkest moments... als ze s'avonds om half elf alleen in hun kamertje zitten... En ze zitten even na te denken, ja, in hun darkest moment weten ze echt wel dat ze fout en hypocriet zijn. Maar, ja, wat ik al zei, ze hebben andere belangen. Maar, ze hebben maar, gewoon andere belangen. Maar dus het ben... gaat helemaal niet meer om ideaal of om principes, maar gewoon om uh, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. Maar, maar wat ik dan niet begrijp, hè, uh, snappen die mensen nou niet dat hun kinderen en hun kleinkinderen in een slechtere wereld terechtkomen door hun handen, handelen? Ik bedoel. Nee, want ze dat dus is, zien zichzelf. Ze ja. ja, zien zichzelf voorhoeden van het nieuwe, nieuwe heilsdenken. Denk maar wat ik al zei over Frans Timmermans. Hè. Dus ze peppen zichzelf dan steeds maar weer op met het idee. dat we naar één grote globale eenwording toe gaan. waar we alle volkeren in vrede met elkaar zullen leven. Hè. Eigenlijk gewoon weer diezelfde Bijbelse veronderstelling: uh, leeuwen zullen naast lammeren slapen. Eh, alle <laughs> mensen werden broeder. Eigenlijk gewoon die religieuze gedachten logische millennialistische gedachte dat de wereld in een theologisch traject naar een einddoel van totale eenwording eh, afstevend, ja, ja en dan gewoon in een, in een politiek jasje. Ja. Maar, maar, maar tegelijkertijd ook, ook het denken van die end of history, hè? dus uh, met Fukuyama, mm -hmm. van nou ja, we, we zijn sinds de ja. jaren negentig. 90... Zijn we eigenlijk een beetje aan het einde van de historie gekomen? We hebben alle grote problemen opgelost. We, hebben, we kunnen nu uh, ons lekker gaan focussen op uh, het uitroeien van discriminatie, mensen totaal gelijk trekken. Iets wat Fukuyama ook al voorspeld heeft in zijn boek. Um, ja. Uh, ja, en Fukuyama zegt ook: Ik volg Hegel. Ja, en Hegel is precies inderdaad deze, die die positioneert dat wat hij noemt dialectiek: ja, dat is de teleologie van de geschiedenis. Dus Telos is doel, dus de geschiedenis kent een doel en is op weg naar een doel. Ja. Nou, zo denkt Hegel, zo denkt Fukuyama dus ook. Maar Fukuyama heeft later natuurlijk wel alles genuanceerd en er weer afstand van genomen. En nou, dat is een interessant verhaal, hè? de dingen die hij na gepubliceerd heeft en na. Nou, na de eind van de serie van de laatste mens. Maar inderdaad, ja. Dus ze weten echt wel dat ze fout bezig zijn. Maar vervolgens pimpen ze zichzelf weer op. Hè? En dan komt er weer een, een consultant van Obama komt weer ingevlogen om even een workshopje te geven in middag. En dan kunnen ze weer tegenaan. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik ben het met Fukuyama eens in die zin dat ik denk dat... Dat we niet zo snel meer af zullen stappen van een liberale democratie. Maar we kunnen als mensheid, kunnen we natuurlijk nog steeds onszelf doelen stellen. En dat lijkt nu totaal weg te zijn. Ik bedoel, um, uh, je, je weet dat ik een groot uh, liefhebber ben van science fiction. En ik ben ook een groot, groot liefhebber van ontwikkelingen op uh, ruimtevaartgebied. En ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk nog maar 32 jaar oud. Ik heb, ik heb helemaal in de jaren 50 of zo niet meegemaakt. Maar ik heb wel het idee dat toen mensen nog veel meer naar de toekomst keken als in... Um, nou ja, ...de toekomst is altijd beter dan nu. Hè? Dat, dat, dat komt ook in die documentaire De mensen van nu naar voren. Het lijkt wel alsof we hebben geaccepteerd... ...dat, dat de huidige wereld dat dat een soort toppunt is... ...en dat het eigenlijk niet beter kan dan dit. Terwijl ik denk van... ...nee, het kan juist wel beter. Hè? Ik bedoel, de technologische ontwikkelingen gaan nog steeds door... ...we kunnen nog steeds verder gaan met de ruimtevaart. Alleen, ja... Uh, we zullen andere doelen moeten gaan stellen. En het lijkt wel alsof we totaal niet meer naar de toekomst kijken. En alleen maar, en, en alleen maar kijken van oké, okay, hoe kunnen we wat we nu hebben... Uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld gelijk verdelen over iedereen. Hè, met identiteitspolitiek en, en, en alle verschillen uitwisselen tussen mensen. Terwijl ik denk van ja, we zijn toch nog lang niet klaar als mensheid. Ik bedoel, we staan pas aan, aan het begin van onze evolutie, voor mijn gevoel. Ehm... Um, en ja, we, we moeten ook vooruitgang blijven boeken, want stilstand is achteruitgang, in mijn optiek. Ja, Marco, nou, die mooie gezegde, hè? de mensheid is op aarde geboren, maar is nooit voorbestemd geweest om daar te sterven. Dus de mensheid die dan bijvoorbeeld de ruimte ingaat en een uh, ruimteontdekking gaat doen en zo. Maar ik wil nog even terug naar dat punt van die overkoepelende doelen die jij noemt, en dat we onszelf als mensheid doelen moeten stellen. Nou ja, kijk, waarom is dat zo belangrijk? Als je dat soort leefbeschouwelijke eiking niet meer hebt en dat soort grote overstijgende waarden, nou, dan heb je dus het probleem dat je terechtkomt in een pure beeldcultuur en dat je terechtkomt in een omgeving van pure PR en pure spin. En zonder die voortdurende discussie met elkaar, een leefbeschouwelijke eiking, kunnen politieke partijen heel makkelijk worden overgenomen door spindoctors en PR-adviseurs. En uiteindelijk betekent dat dus het einde van, uh, ja, van een inhoudelijk gestuurde politieke partij. En ga je dus over op een politieke partij die puur door belangen wordt gestuurd. En daarom is het zo belangrijk om een zuil te hebben achter de politieke partijen. Daarom is het idee van een nieuwe zuil ook een partijoverstijgend initiatief. Hè? Ja, neem ook de vergelijking met de, de, de populistische partijen. Bijvoorbeeld de socialistische partijen. Nou, die socialistische partijen, daar heb je wat smaken in van de PvdA tot de SP tot de GroenLinks. Maar uiteindelijk zijn het allemaal vertakkingen van het Marxistisch gedachtegoed. En ze hebben ook allemaal kwadranten. Dus relationele kwadranten in de maatschappij, maar ook vakbonden hebben ze. En daarom vallen ook alle literatuurprijzen toch altijd in die, in die links-liberale hoek. Eh, nou, ik zie nog niet uh, snel gebeuren dat bijvoorbeeld uh, Tom Zitser een literatuurprijs wint of zo. Nou, niet omdat die man geen interessante ideeën heeft, maar puur omdat hij niet in de goede hoek zit. Ja, ja. Nou, en dat gaat zo door. En neem nou die, die populistische partijen, ja, die, die hebben vanwege die lange mars de instituties hebben die nauwelijks verankeringen in het maatschappelijk middenveld. Dus als die partijen in zwaar weer komen, hè, ja, dan hebben ze eigenlijk nauwelijks kwadranten om hen te schutten. Nou, en daarom is die levensbeschouwelijke verdieping zo belangrijk en is het oprichten van nieuwe zelfs zo belangrijk en is het ook zo belangrijk om nieuwe kwadranten op te richten, zoals onderwijs. Nou, we leven nu in een maatschappij waarin het onderwijscurriculum meer aandacht is voor gastarbeid dan voor de 80-jarige oorlog en het ontstaan van de Nederlandse staat, eh, om maar een voorbeeldje te noemen. Ja, ja. ja. Nou ja en ik denk dat, dat het heel belangrijk is om die nieuwe zeil op te richten, omdat ja, we moeten ons beschermen eh, tegen het politiek correcte, cultuurmarxistische, postmoderne groep mensen die elkaar ook heel goed weten te beschermen. Um, tegelijkertijd zie je aan de rechterkant van het spectrum, zie je ook dat uh, mensen weer uh, geborgenheid proberen te zoeken, maar dan in andere stromingen. Hè. Je ziet bijvoorbeeld de opkomst van de alt-right, dus dat is ook identiteitspolitiek. Nou, wordt eigenlijk niet gewoon heel groot gemaakt. Hillary Clinton heeft het ooit een keer gedeeld op haar pagina, en sindsdien is is, houdt men er niet op om er maar over te spreken, maar... Nou, is, geloof... dat nou, is dat werkelijk iets om je echt druk over te maken? Wat, hoe groot is dat? Wat is dat nou? Ik geloof niet dus, dat het heel groot zijn, is. Ik weet niet wat het is. Ik de helft geloof. van het zogenaamde alt-right zijn gewoon lui die anderen lopen te treiteren met, met nazi-memes. Gewoon om mensen boos te maken. Nou, Ik kan me herinneren toen ik op mijn lerarenopleiding zat uh, dat er al jongeren waren. Dat waren dan de Lonsdiel-jongeren of zo. En uh, dat werd dan een beetje gezien als geflirt met het nazisme. En dan was de vraag, ja hoe kan dat nou? Ja, nou kijk naar die jaren 50. Iedereen was toen super kerkelijk. Denk maar aan de katholieke volkspartij om mee te noemen. Dat waren de machthebbers, de conventionele elite. En de jongeren gingen daar tegen rebelleren met communistische idealen, met shirts van Mao, met shirts van Che Guevara en de communistische spanning om dat te provoceren. Ja, Vandaag probeert men dus de, de, de goodmanship te, te, te ergeren en te triggeren. En dat doen ze dus door een beetje met nazi-memes te flirten. Maar dat betekent nog niet dat die mensen ook echt overtuigd een uh, natie zijn of zo. Uh, nee, oké. Okay, ja, ik denk dat ik... het heel erg overtrokken is, gewoon puur om een stok te hebben om de hond te slaan. En gewoon discussies over realistische onderwerpen, zoals migratie, gewoon weer dood te kunnen slaan. Met uh, oh, pas op voor de alt-right of zo. Nou ja, om gewoon de banden uit de weg te uh, kunnen de, de, de, gaan. Het met alt-right is ook dat uh, die term een verschuiving heeft doorgemaakt. Hè? In het begin was het eigenlijk een hele brede groep, zeg maar, de, de, de doorsnee-Trump-stemmer zou ik zeggen. En daarna heeft uh, uh, extreem rechts heeft, uh, de term alt-right overgenomen. Dus dat, is al, dat schept al verwarring. Van oké, okay, hebben we het nou over echt extreem rechts of over een bredere groep. Maar dan nog, um, je ziet wel inderdaad hè, ook de opkomst van Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Ja, dat is toch ook het afzetten tegen inderdaad dat, uh, nou ja, dat linkse beleid. En ook partijen als de VVD in D66 zijn feitelijk gewoon links geworden. Maar dat zien we dus gebeuren. Dus mensen ja nou kijk dus al inderdaad dat dat links zo'n verwaterde term was. Dat we eigenlijk niet meer moeten praten over links en rechts. Maar eigenlijk zouden we moeten praten over soeverein realisme versus uh, cosmopolitisch utopisme. Ja. En uh, wat ik er ook nog bij zou willen zeggen is dat, uh, ja daarom is het ook zo gevaarlijk wat die Hillary Clinton clique doet. Hè? Die gooien alles op elkaar. Dus mm -hmm. hebben ze het over een basket of deplorables. Nou dat omvat zowel uh, Rust Belt arbeiders die boos zijn op de globalisering. Maar ook gewoon... ...patriotische evangelische christenen, ja, dat wordt gewoon als een breed conservatief blok gezien... ...en wordt gewoon opgeteld bij uh, ja, uh, jongeren van een jaar of 15, die andere trollen op, op, op YouTube comments... Over, ...over door naar Hitler te verwijzen, Hè, of dat wordt opgeteld bij echt gewoon hardcore uh, skinhead nazi mensen... ...dat wordt allemaal op één grote groep gegooid en wordt gezegd, ja jullie zijn deplorable, Weet ja. je? wij zijn aan de goede kant van de geschiedenis... Wij zijn op weg naar die wereld waar Leeuw met Lammeren slapen en uh, jullie uh, zijn achtergebleven en provinciaal, reactionair, conservatief stelletje tokkies. Nou ja, die manier van denken die is juist zo gevaarlijk. Ja, absoluut. Maar goed, uh, hè, inderdaad, als we dat dan nog even rechts noemen, dat is even voor het gemak. Um, als je bijvoorbeeld ook naar Debatten via een podcast kijkt, uh, hè, of, of Forum voor Democratie. Ja, daar zitten mensen uit allerlei stromingen. Daar zitten oud-PVV'ers, daar zitten oud-CDA'ers, daar zitten oud-VVD'ers tussen. Um, uh, dus daarbinnen heb je ook weer allerlei soorten stromingen. En uh, wat ik heel erg zie in mijn kennissenkring en dat, daar hebben we het al vaker over gehad... ...is uh, ik zie ook best wel een trek van veel rechtse mensen... ...die eigenlijk voorheen liberaal of zelfs libertarisch waren... ...die opeens conservatief beginnen te worden of zelfs religieus beginnen te worden... Ik heb letterlijk een paar kennissen van mij, die waren vroeger waren libertarische atheïsten... die hebben zich nu gewoon letterlijk bekeerd tot de katholieke kerk. Ik vind dat echt absurd um, uh, dat dat gebeurt. Maar ja, in mijn optiek, dat is volgens mij ook deels een afzetten tegen inderdaad... Uh, nou ja, alles hè, wat we dan nu even links zouden kunnen noemen. Um, en ook weer het feit dat mensen zich geborgen voelen. Maar ik als liberale atheïst moet daar ook helemaal niks van hebben. Um, He, dus, dus, dus, dus we zien uh, aan de ene kant mensen zitten in die postmoderne kosmopolitische kliek. Of als we naar de rechterkant kijken, zien we dat mensen conservatief beginnen te worden. Vorm voor democratie, er zit ook een aanzienlijke conservatieve uh, stroming onder. Of mensen beginnen zelfs religieus te worden en beginnen zich te bekeren tot het katholicisme. Maar dat is in mijn optiek ook niet de oplossing voor de, voor, voor de beschaving. Ehm... Um, um, en dat is denk ik inderdaad uh, nog een extra reden waarom we die, die nieuwe zuil moeten gaan oprichten... die we dan nu even gekscherend de Nieuwe Kerk noemen. Omdat ik denk dat we nog steeds een liberale uh, wereld moeten verdedigen... en niet moeten uh, terugkeren naar het christendom of naar het conservatisme. Nou, in ieder geval wat jij zegt hier, dat raakt dus aan een belangrijk punt. Eh? Een cultuur heeft een transcendent richtpunt nodig. Ja. Eh? En dat kan niet voortkomen uit puur egalitaire structuren. ja, Want een cultuur, Sander, een cultuur is niet te kwantificeren zonder dat het verheffende wezen van zo'n cultuur verloren gaat. Dus die kwantitatieve denkwijze die moet uiteindelijk alles uitdrukken in shares, likes, votes en dergelijke. En dat leidt tot vervlakking. En als zo'n spiritueel moreel richtpunt ontbreekt, dan komt er vroeg of laat een andere stroming in dat vacuüm. Bijvoorbeeld daarvan, wat je nu al noemt. Hè? Uh, de mensen bekeren zich dan tot een religie. Zijn dat de islam of het katholicisme of iets dergelijks? Uh, ja, nee. En uh, dat is inderdaad een goed punt. Dus dat is een poging om een soort antwoord te geven op een moreel spiritueel vacuüm. Ja. En er waren dus een paar uh, VVD'ers in een uh, appgroep en die waren heel, heel, nee, heel badinerend over mijn crowdfunding project. en die zeiden ja, die zit, die moet gewoon even lekker een baantje vinden en schoenendozen gaan stapelen of achter de kassa gaan zitten ofzo. En moet gaan crowdfunden voor mijn geld. Maar wacht even, hè? Uh, dus dan ga je dus terugvallen op zo'n wat de gek ervoor geeft argument. Nee, nee, ho ho. Ten eerste, goed schrijven is een ambacht. Ja, schrijven is een ambachtelijke vaardigheid die heel veel investering vergt in je eigen vaardigheden en in je eigen vermogen om een gedachte helder en vast omlijnd te kunnen verwoorden. Ja, en dat is niet zomaar even een stukje hobby of zo, zoals het voor veel mensen is. En zeker niet als je zoals ik erop ben gepromoveerd en al een aantal boeken op je naam hebt staan. Zoals was ten eerste heel het gedacht van die mensen. En sowieso is crowdfunding iets... Zoals al gezegd, dat voortkomt uit jouw betrokkenheid, omdat het onderwerp jou aan het hart gaat. Niet omdat de staat je ertoe dwingt. Ja. Want nu zitten mensen gewoon te betalen voor allemaal gesubsidieerde clubs, die ook denkwerk doen. Hè. En die mensen krijgen daar gewoon een riant salaris voor. En waarom zouden wij realisten dan niet een vergelijkbare denktankfunctie mogen uitvoeren? En Marijn Oudenam, of van Gloria Wekker, ja, die mensen die voeren in feite ideologisch beladen wetenschap. Ja. Nou, waarom zouden zij dat lekker mogen doen? op kosten van de belasting betalen? Ja? En, en voor mensen zoals ik, ja, die tenminste misschien wel meer uh, feitenkennis erbij hebben, bredere verbanden leggen, dieper gaan in hun analyses. Ja. Uh, die mogen dat niet doen, want die hebben niet de juiste connecties met het deugdwereldje, wat onderling alle subsidies verdeelt. En uh, de VVD heeft de macht, maar couldn't care less, want zij hebben dat hele culturele spectrum allang afgestoten. We willen alleen maar wegen bouwen en bruggen bouwen en, en, en havens openstellen. En het hele intellectuele, culturele verhaal, ja, ze hebben zich er al bij neergelegd dat ze dat kwijt zijn geraakt aan links, dus dat vinden ze prima. En daar profileren ze zich ook verder al niet meer op in de verkiezingen of zo. Dus ik zei dus al tegen Pieter Duisenberg toen die hele discussie dus was, zei ik al tegen hem van ja, oké, okay, maar nu heeft Mark Rutte die, die, die, die motie in. Nou, prachtige motie. Alleen Mark Rutte heeft wel al gezegd dat hij de PVV uitsluit in de komende verkiezingen. Dus dat betekent in feite dat er een groot middenkabinet zal komen. En dan zal waarschijnlijk eh, PvdA en D66 of zo allemaal weer aan, aan tafel gaan. En wat denk jij dat de VVD dan zal pakken? Wat zullen zij willen? Iets als financiën of buitenlandse zaken? Of toch liever die onderwijsportefeuille? Nee, wij weten nu al dat die onderwijsportefeuille waarschijnlijk zal gaan naar een links centrum, links georiënteerde partij dat alle ambtenaren die daar zitten met hun lijntjes, met de schooldirecties en de subsidieverdeling, dat die weer doorgaan met het behartigen van hun belangen, omdat het onderwerp niet de prioriteit zal hebben tijdens de coalitiebesprekingen. Dus wat wil je nou eigenlijk echt bereiken met die motie? Nou, daar gaf natuurlijk geen antwoord op. Maar dat is, dat is hoe rot het systeem is. Dat is ja. echt hoe rot, hoe diep rot het systeem is, uh, Sander. Ja, en om dat erboven te kunnen komen, moeten we mensen gaan bezielen. We moeten mensen verenigen. We moeten sociale cohesie bieden. En als je dat dus niet hebt, hè, als je niet meer zo'n transcendent richtpunt hebt van een cultuur. En als je alles maar afdoet van, ja, wat gek te geeft, En anders ga je maar werken in een schoenenwinkel. Nou, dan krijg je dus, wat we in Brussel zien. Hè, dat er een vacuüm ontstaat waar andere culturele normen zich in gaan manifesteren. Nou, neem die Brussel als toevallig morgen de EU vertrekt omdat de Italiaanse staatsschulden te groot worden en die EU uit elkaar knalt, ja, wat blijft er dan over? Dan verdwijnen al die ambtenaren met hun vaste EU-salarissen die naar de vaste kroegjes gaan en dat allemaal weer trickle-down werkgelegenheid genereert, dat zal verdwijnen. En wat we overhouden dan in Brussel zijn enclaves die in culturele zin nog maar zeer weinig met West-Europa te maken hebben. Ja. Ja, ja. En dat is niet alleen een probleem van Brussel, maar dat is een fenomeen van heel West-Europa. En als jij het zelf goed hebt, en je bent een of andere supermarktmanager, uh, en dan denk je, nou ja, ik heb genoeg knaken, uh, laat die zit, maar lekker eens een sop ga koken. Ja, hij heeft wel ergens een punt, maar ja, het is niet mijn probleem. Ja, nou, als je dus zo denkt, dan ben je eigenlijk een soort dan mentaliteit aan het doen. Dus je hoopt dan dat de problemen in de schoot van een ander zullen vallen. Ja, ja nou, dat is een mentaliteit, dat is gewoon een zeer, zeer korte termijn denkende, egoïstische, korte termijn mentaliteit. Ja, ja wat ik het treurige vind is dat, uh, hè, dat links of dat, uh, de postmodernisten die claimen altijd van altijd heel inclusief te zijn. Maar ze dwingen feitelijk inderdaad, de realisten om ze zo maar even te noemen, dwingen ze feitelijk om zich af te scheiden op een bepaald vlak van die groep mensen, hè? Want, ja, wat, ja, het is gewoon net als... Uh, net als uh, Batman, hè? Heb ik ook gezegd, in mijn artikel hierover op Novini... Uh, de bouw van de nieuwe kerk, gewoon Batman. Op een gegeven moment zegt... Uh, de, waarom is die joker zo, zo... zo radicaal en zo? Ik snap niet. Ik snap, de, ik snap de misdaad niet meer, zegt Batman. Ik snap de misdaad niet meer. Waarom is die joker zo radicaal? En dan zegt die... Uh, die, die butler zegt dan tegen hem, ja, maar wacht even, hè? You hammered them into the ground with no place to run. Hè? Dus jij hebt die... Criminelen zo hard opgejaagd dat, dat, ze, dat ze wanhopig geworden zijn. En in een wanhoop beginnen ze dingen te doen die we niet konden voorzien. Ja. Nou, dat, zo, dat is het gewoon, toch? Ja. ja, als je op een gegeven moment iedereen bijeen gaat drijven in één grote fuik. Hè? Dus je zegt, oké, okay, u uh, bent de, de Nederlandse Volksunie, u bent natie, oh, uh, je bent een conservatieve SGP'er, oh, uh, je bent een, een islam-kritische PVV-stemmer of zo. En je, of je steunt Thierry Baudet. Nou, je drijft alles bij elkaar in één grote fuik en je noemt het allemaal als deplorables, ja. Wat ga je creëren dan? Je gaat mensen creëren met geen enkele hoop, met geen enkele vooruitzichten. En dat zal hoe dan ook leiden tot destabilisering. Nou, ik wil die hoop juist wel bieden. Ik wil juist mensen bijeenbrengen. Ik wil juist nieuwe verbanden creëren. Ik wil nieuwe bezieling brengen. En daarom wil ik ook die cafébijeenkomsten. Daarom wil ik ook die crowdfunding slaag. Ja. En niet alleen maar in het negatieve blijven zitten, want ten nu toe waren er alleen nog maar negatieve coalities gecreëerd. Nee, wat ik juist wil bieden is verbinding. Hè? Want we zijn al achtergekomen, gekomen, links kan het ook niet meer bieden, bieden verbinding. Want je zou maar eens als een blanke man iets zeggen over een ge gehandicapt zijn of zo, over seksisme. <lacht> nou, blanke mannen mogen ook al niet meer meepraten over seksisme. Want dan, dan, dan kapen ze het spotlicht van de echte slachtoffergroepen waar het debat echt voor bedoeld is. Nou, links kan niet meer verbinden. Links is, kan het echt maar verder polariseren en verder framen, want ze weten dat ze fout zitten. Nou ja, ze weten gewoon dat ze fout zitten. Het is dus, heel simpel als je ja. mensen met elkaar wilt boeken. Wij gaan verbinden. Wij gaan verbinden. Wij gaan mensen bijeenbrengen. Wij gaan mensen inspireren. Wij gaan inspirerende verhalen uit de samenleving opdiepen. En wij gaan een nieuwe groep solidariteit creëren. Exact. Um, is het op een gegeven moment niet misschien gewoon een keer tijd dat we met een groep mensen misschien de onafhankelijkheid gaan uitroepen? Dat we... Dat we zeggen dat bijvoorbeeld een deel van Nederland waar nog redelijke weldenkende mensen wonen. Dat we gewoon zeggen van jongens zoek het daar allemaal lekker uit daar in Amsterdam of in Den Haag. We hebben, we hebben er genoeg van. Want dit soort dingen drijft echt mensen uit elkaar. Nee, nee juist andersom. We zeiden net al de dus juist links die polariseert. nou. Nee, het is juist Amsterdam dat zich wil afschaffen. Ja. Zich wel afscheiden. Ja, afschaffen, het heeft zichzelf in culturele zin afgeschaft, want het is één grote toeristrap geworden. Ja. Maar het wil ze ook een keer afsplitsen. Hè? Dus uh, denk aan uh, mevrouw Ollongen, die nu onze minister is, die wilde zich gewoon afsplitsen als Amsterdam. Ja. Mocht de PVV de verkiezingen hebben gewonnen, dat is gewoon allemaal letterlijk vastgelegd. Ja, zij wilde zich afsplitsen. Nee. Het is juist dat cosmopolitische deel van Nederland, wat zich dus verheven achter boven dat de klootjesvolk, en zij willen zich afsplitsen. Het is juist andersom. Ja. Ja. en daarom pompen ze ook in de media een soort uh, beeld rond van Nederland wat alleen maar resoneert ja, met hun eigen kringen en dat wordt uitgedragen alsof dat representatief is voor de rest van Nederland nou ik denk eerlijk dat uh, Johan Derksen en uh, René van der Grijp of uh, Roderick Velo en zo die veel representatiever zijn voor doorsnee uh, Nederland dan uh, ja, noem ze allemaal op uh, Quincy Gario of uh, Sylvana Simons en, en, en alles wat daar omheen kringelt aan haar medialandschap ja, nee, we krijgen echt te maken met, ja, langzaam twee Nederlanden dat zich creëren, maar het ene Nederland is nog een beetje te volgzaam en nog te slaafs en te afwachtend, weet je. Ze zijn uh, generaties lang al uh, ge -ge gekneed met het idee, wij hebben toch niks te zeggen, nou, ons wordt toch niet geluisterd, dus uh, ik doe mijn ding, ik hou mijn hoofd laag en ik, uh, ik steek mijn kop in het zand. Maar let wel, hè, nu dus juist dat kosmopolitische deel van Nederland steeds radicaler wordt... Uh, zie ook, uh, wat ik net zei, over die afsplitsing van Amsterdam. Ja, nu zijn ze bezig. Die, die Batman-fuik, dat begint nu. Ja, die Batman-fuik, die begint nu. Dus ja. Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb alles al geëxtrapoleerd wat er zal gaan gebeuren. En, uh, ik zeg, uh, laat me komen. Wij staan klaar met een nieuwe cel. Nou ja, en wat ik ook denk dat we moeten doen. Dus we moeten op een gegeven moment ook gewoon... Uh, al die ophef die er wordt gecreëerd in de media... moeten we gewoon lekker gaan negeren. Um, er is een hele grappige scène van uh, een film... Um, Fox Populi, ik weet niet of die, heb je, die wel eens gezien? die gezien? Ja, van... dat is een geweldige film. Dat is een geweldige film met die, met die groenlinks groen man die van de een op de andere dag een soort uh, Poolse schoonfamilie krijgt en dan uh, begint hij in één keer heel, heel, heel, heel strenge dingen te zeggen over migratie en zo en ja. in één keer gaat hij ook doen in de Pools of zo en dat vindt zijn eigen achterban eerst geweldig, maar langzamerhand voelen ze zich toch een beetje oncomfortabel erbij. Dus dat is een hele mooie film. Ja. Dat is met Rijk de weer is dat toch? Of uh... Uh, ja, ja, ja, ja weet man, ik. die op... Het zou kunnen. Ik heb hem niet gezien, maar ik, ik heb die trailer wel eens gezien. En uh, dat is een hele grappige scène in die trailer. Uh, dat er gewoon zo'n zo, zo Amsterdammer of een Hagenese of zo. zo echt zo'n volkstype. Die ziet dan zo'n moslim in een jurk op straat voorbij komen En in plaats van te zeggen van... Oh, oh uh, interessant zeg. Uh, moslim in een jurk. Oh ja, daar moeten we res respect voor hebben voor die cultuur. Dat die gewoon keihard zegt van... Moet je nou toch eens kijken hoe die eruit ziet? Dat is toch niet normaal, man? Wat een, wat een debiel is dat? En, <laughs> ik, ik heb wel zoiets van, misschien moeten we gewoon, gewoon lekker niet alles zo serieus nemen, weet je wel? Dat, dat, dat, dat we af en toe gewoon zeggen van, doe eens even normaal uh, of, uh, of zeur gewoon niet zo, weet je wel? Als, als er weer een of of ander. Nee nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, dat, is niet nee, dat volstaat niet, uh, Sander. Want kijk, dan ga je dus verder met de status quo. <laughs> en de status quo is dus gewoon uh, crowdfunding, waar we het nu over hebben, wordt geboren uit een status quo die bepaalde geluiden uit de samenleving eenzijdig uitsluit. Ja, een crowdfunding kan een paar keer een paar duizend euro ophalen en dat is heel goed, maar een crowdfunding is natuurlijk geen lange termijn alternatief. Hè. Mm. Je ziet ook dat Jan Roos gaat crowdfunden, Arthur van Amerongen wilde al gaan crowdfunden. Ja, als we allemaal gaan crowdfunden, als alle realisten gaan crowdfunden, dan blijft er uiteindelijk, uh, ja, dan wordt de vijver zo, zo, zo dicht bevist dat, uh, mm. dat iedereen ten onder gaat. Dus, het probleem is structureel. Niet alleen maar zeggen, ja, hou je mond, doe normaal. Nee, daar is het probleem niet meer opgelost. Ja. Dan gaat het allemaal zo verder. Denk maar aan Pieter Duisenberg: Het probleem is een eenzijdige uitsluiting van een zeker geluid in de samenleving... wat niet bediend wordt door alle subsidiemachines, door alle baantjesmachines. En dus moet daar een alternatief op worden gebouwd. Van onderop, vanuit de grassroots. En dus er moeten actieve stappen worden ondernomen. Het probleem moet worden erkend. De structurele ongelijkheid kan niet worden opgelost met incidentele crowdfundingen. En vanaf daar, vanuit, vanuit dat bewustzijn, vanaf die awareness, vanaf daaruit moeten wij een eigen nieuwe zuil oprichten, een opbouw. Ja, Nou ja, en ook denk ik gewoon als backbone voor rechtse partijen, hè? want we, we, we zien nu al uh, 15 jaar lang dat, ja, dat... Precies, want als backbone kunnen ze die, die rechtse, tussen aanlegstekens, partijen tot de orde roepen, en anders wordt het ook weer gekaapt door spin en PR-managers die puur bezig zijn met de beeldcultuur. Ja, en, en, en dat gedachtegoed blijft niet goed hangen. Als, als inderdaad de ene partij wordt opgericht, er is ruzie. Hè? Bedoen, we zien ook al bij Forum hoe snel dat is ontstaan met uh, leden die uit de partij stapten. Um, uh, er, moet, ja, er moet inderdaad gewoon iets op de achtergrond zijn wat gewoon stabiel is. Wat, wat, wat, uh, hè? Waarbij... Ja, is die qua... Die kwadrant waar ik het over had. Ja, waar je ook gewoon een soort denkdenken in kan zetten... Die, die echt politiek onafhankelijk kan zijn. Uh, <laughs> en inderdaad een soort veilige thuishaven kan bieden... die gewoon voor jaren... Um, ja, die, die achtervang kan bieden voor een partij. En niet dat in één keer alles weg is als, uh, als een partij in crisis verkeerd. Ja, precies. Nou, daar wil ik graag mee afsluiten. Wat jij inderdaad zegt, een schuilkerk tegen het polycorps... tijdsgevricht... En het gaat hier echt niet al van, joh, regel even een baantje of uh, geef hem geld, want hij moet kippen gaan vangen, dat hij niet aan een inkomen komt. of een... Ja, precies. Het gaat om waardigheid uit de geestelijke arbeid te putten. Ik respecteer ieder werk sowieso, maar je verliest je eigen waarde wanneer je als gepromoveerd onderzoeker dus die kippen moet gaan vangen. Terwijl je ziet dat er mensen zijn die misschien half zo gekwalificeerd zijn met, met half zo weinig boeken en alles, die gewoon lekker wel zo'n dik betaalde baantje krijgen, puur omdat ze nou even net wat... wat ja, wat meer progressieve smaakaccenten in hun communicatie hebben en even in het goede netwerkje zitten. Nou, ik kan je vertellen als dat de werkelijkheid is, en dat is de werkelijkheid, dan is er weinig verheffens in te vinden. Ja, absoluut. Oké, okay. um, ja, als je, ik weet niet of je verder nog iets uh, hebt toe te voegen aan dit gesprek? Nou, ik denk het gesprek is al lang genoeg uh, voor de uh. luisterijgen. We moeten mensen <laughs> ook niet afschrikken met het is ook weekend, te weekend, lang hè? maken. <laughs> dan klikken ze op, dus uh, <laughs> ja. Helemaal goed. Dan ga ik nog even naar het reclame maken. Dus uh, op de website voordekunst.nl uh, kun je zoeken naar het project verhalen uit de samenleving. Zit Lucassen met dubbel K dubbel S. Uh, help hem naar die 100 procent toe. Um, je kunt ook kijken op de eigen website www.latenweerkerkenbouwen.nl. Um, dat is uh, inderdaad de website achter het project zelf zeg maar. En uh, ja... Dan is dat denk ik een mooie aansporing voor onze luisteraars. Ja, nou Sande, ik wil je hartstikke bedanken dat je naar mijn uh, tirades hebt geluisterd, ja. dat je ze kon verdragen. Ja. En ook dank dat je mij weer hebt geprikkeld met jouw eigen inspirerende inzichten en ideeën. Nou, helemaal goed. Uh, je bent de enige persoon van wie ik het uh, genot vind om naar de tirades te luisteren. Dus uh, <lacht> <lacht> wat dat betreft geen enkel ja. probleem. En uh, nou ja, ik hoop je snel inderdaad uh, nog een keer te spreken uh, in deze podcast. Ja, nou jij ook succes met jouw nieuwe website. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, ook alle lezers bedankt, alle luisteraars bedankt. En uh, hou uw haaks. En ik zie u op de website van de Crowdfunding. Voor de kunst, verhalen uit de samenleving. Dank voor het luisteren. long and prosper, image of Serac, father of all we now hold true.